Het nieuws. Een heel fijn weekend. Er zit lekker uit. Een heel fijn weekend. Er zijn veel afwas in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Toete Kalouris Show. En dit is deze week de Elspalaat bij Radio Els 558. Tiets in de zon nooit meer gaat zien. Zeker niet als zijn delswaard, want het is de laatste keer dat je hem hoort. schijnt hier heerlijk het zonnetje. Ik zie het zo over het grasveld uit het draaien, dat zonnetje. Ja, prachtig, alle We gaan nog één keer klappen voor iets in. De kop is in de borden, de kop in terras. Welkom radiovrienden van Radio Els 558 En welkom natuurlijk in de avondshow tussen nu en de klok van een uur of zeven, zoals dat heet. Nou, ik zeg wel dat het zonnetje schijnt, maar verder vond ik het vandaag toch maar vies tegenvallen hoor. Vanmorgen kwamen er hier een paar stortbuien. Ik dacht echt dat ze de boel gingen afbreken, zo hard kwamen de regendruppels naar beneden zetten. Maar het waren allemaal maar buitjes. En tussendoor af en toe het zonnetje erbij. En ik vond het vanmorgen ook nog koud. Volgens mij vriest het iedere keer nog s'nachts. En ik hoorde het ook volgens mij nog in het weerbericht dat het waarschijnlijk vannacht ook wel weer even was. Wat nachtvorst en zo mogelijk is. Hè? Ja, dan zitten we toch al in april. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. En jullie moeten het met mij doen. Ondergetekende Ferry, er bij je tot 7 uur. Met onder meer muziek van Peter de Koning. Katie nog. Paul Jong. de Guess hoe Bob Skeks. Is het twee? Like, voor vandaag. Dingetje maar weer eens voor je opgezocht. Dat mag wel op een vrijdagmiddag, vind ik. Tunderclub. Newman. The Sweet. Tears for Fish. Rudy Karel. Jawel. Poppy Family, Brian Ferry, dus er zit van je van alles tussen. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden uit de 1966. Hier zijn de hollies en het overbekende Bus Stop. Welkom bij de Ava Show op Radio Els. Bus stop, day she's there, I say We share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. Ja, Els, dat geloof, dat geloof ik graag. Ik zou er ook een hekel aan hebben. Els, je moet er niet aan denken om vijf dagen per week om zeven uur bijvoorbeeld bij een bushalte te staan. wachten op de bus die je naar je werk moet brengen. Nou ja, voor de mensen die dat wel gewend zijn, de volgende twee dagen hoef je dat niet te doen, want het is gewoon weekend. En uh, dat zie je ook al aan de files, want er staan nog maar 45 files met een totale lengte van 261 kilometer. dus dat is goed te doen. De langste staat op Rotterdam-Amsterdam, de A4, 9,6 kilometer. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Ipenburg en Zoeterwoude Dorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry Den Hartog. Radio Els kapot gaan, ja die kunnen kapot gaan, dat hoorden jullie uh, voor deze plaat, want je hoorde de jingle maar half en je hoorde ook een, uh, een paar seconden in de stilte. Nou ja goed, dat mag eigenlijk niet op een radio maar het is niet anders. Wat hebben jullie verder allemaal gedaan vandaag? Gewoon nog naar het werk geweest of wat andere dingen gedaan? Nou, ik ben hier bezig geweest bijna de hele dag om een nieuwe accu grasmachine in elkaar te zetten, want het is net als Ikea tegenwoordig met al die elektrische dingen. Je moet het allemaal zelf in elkaar zetten. Je hoorde Brian Ferry en Roxy Music met The Same Old Scene uit 1981. En hier is een rustiger nummer, De Poppy Family met Which Way You Going, Billy? Which way you going, Billy? Can I go to? Which way Het is vrijdagavond, dus ik denk dat Billy uh, de weg naar de kroeg aan het vinden is. And which way are you going, Billy? Wel een mooi plaatje, natuurlijk hè? De Poppy Family uit 1970. Je luistert naar radio L558, wwwradiohels 558nl En soms ook door op de middengolf, 1512 kHz in het oosten van het land. En soms ook op de FM 105.4 in het topje van Nederland, ergens in Friesland. Ja. De Zweedse toeristenbond heeft een telefoonnummer aangemaakt waarmee het mogelijk is om met een willekeurige Zweed een gesprek aan te gaan. Bellers krijgen een Zweed aan de lijn die zich daarvoor heeft aangemeld middels een speciale app of de website van de Swedish Number. Vervolgens kan die persoon alles gevraagd worden over Zweden. Het doel is om het land aan te prijzen, maar ook andere onderwerpen mogen aan bod komen. Het is de bedoeling dat potentiële toeristen op deze manier een ander beeld van Zweden krijgen dan in de boeken. En gitser wordt gepresenteerd. De toeristenbond garandeert dat de beller bij elk nieuw telefoontje een andere zweet aan de lijn krijgt. Als ze niet wordt opgenomen, wordt er automatisch doorverbonden naar een ander persoon. Ik heb deze morgen al drie telefoontjes beantwoord, zegt een willekeurige zweet. Twee uit de Verenigde Staten en één uit Rusland. Hij is niet bang dat het aan telefoontjes uit het buitenland te groot gaat worden. Ik kan ervoor kiezen om niet op te nemen, of ik zeg gewoon dat ik even niet beschikbaar ben. Een lekker sopje. Wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. S in de oude wijk, kleine smalle straten.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 En wie laten we nu uit? Weinig ik naar een flauw. Ja, dat twee honden je aan, aan het aankijken zijn, vol verwachting, dat kan kloppen. Want dat heb ik hier al hier met Tom Plas, want die zit al weer te wachten tot 7 uur is. Want dan gaan we natuurlijk weer voetballen hier in de studio Je hoorde Rudy Karel uit 1976 en samen een straatje om. Ja, het is toch wel weer eens leuk om terug te horen, ook al is het vrijdagavond. Dat is meer een plaatje voor door de week, maar goed, doet we verder niet toe. Wij gaan hier even lekker door met tears for Fears uit 1990, Advice voor de Jong at Heart. De Ava Show. Advice for the youngest Informatie. Een inbreker die altijd aan de deur luisterde om te zeker van te zijn dat bewoners niet thuis waren, moet de gevangenis in. Hij liep tegen de lamp vanwege zijn oorafdruk die even uniek is als een vingerafdruk. De rechtbank in Antwerpen veroordeelde de Kroatische Dusan S. uit Zaventum maandag tot 5 jaar celstraf, waarvan vier volwaardelijk. De 55-jarige man werd schuldig bevonden, aan, schuldig bevonden aan 44 inbraken en 12 inbraakpogingen door heel België. Dus dan weet je het, als je wil inbreken, niet met je oren gaan luisteren, nee. Want dan word je zo gepakt erop. Hè. Oor, oorafdrukken ja, dossier ja, houden ze daar gewoon bij. Ja, wij gaan hier lekker naar 1976 met de suite. Een van hun laatste grote hits eigenlijk, hoor. Een beetje de nadagen, maar het klinkt zo fantastisch. Hier is de Lies in Your Eyes. De vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Els in de lucht en ook Radio Els, dat zweeft vanuit door de lucht heen, 24 uur per dag. Jorden Tatanenclub Newman met Something in the Air uit 1969. En daar is Els met rum, met de chocolademelk melk erbij. En natuurlijk de papiertjes voor, weet je nog wel, want het is alweer half zeven geweest, dus dan is het weer tijd voor. Even papierjes papiertjes pakken en eens kijken wat er allemaal vandaag gebeurde. Het is vandaag 8 april en dat is de 99ste dag van dit jaar en er komen er nu nog 267. Wat gebeurde er allemaal vandaag? In 1990, de eerste vrije parlementsverkiezingen in Hongarije, worden met 165 zetels van de 386 gewonnen door het conservatieve Hongaars-Democratisch Forum voor de Liberale Alliantiek van Vrije Democraten die 92 zetels houden. De voormalige communisten, de Hongaarse Socialistische Partij, die halen slechts 33 zetels. En vandaag in 2006 wordt in het Disneypark te Parijs de attractie Bus Lightyear Laser Blast geopend. Geen idee wat het inhoudt, maar het zal wel leuk zijn. In 1990 wint Eddy Plankaert voor de 88ste editie de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix. En in 1911 uh, in Leiden ontdekt Heike Kameling Onnes, de supergeleiding, jawel. En in 2009 een zilveren microscoop van Anthony van Leeuwenhoek wordt geveild voor 347.708 euro. En twee jaar geleden Microsoft, Microsoft stopt met de ondersteuning van Windows XP, waardoor voor computers met dit besturingssysteem grote beveiligingsrisico's ontstaan. Zowel de Nederlandse als de Britse overheid sluit met Microsoft een miljoenendeal om de ondersteuning voor haar computers te verlengen, want die schijnen nog met die oude rotzooi te werken. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn, dat was in 1824 Sophie van Oranje Nassau, groot hertogin van Saske Weimar Essenbach en waarschijnlijk toch ook wel familie van onze eigen Willem, zij overleed trouwens in 1897. We blijven even in koninklijke sferen, want in 1875 werd koning Albert I van België geboren, hij overleed in 1934. Betty Ford werd geboren in 1918, zij was de echtgenote van de Amerikaanse president Gerald Ford. Zij overleed in 2011 en in 1929 werd Jacques Brel geboren, Belgische zanger natuurlijk. Hij overleed in 1978. En we moeten Ted Braak vandaag feliciteren, want hij is jarig. Hij komt uit het stamjaar 1935 en dat geldt ook voor Hans Galjaert. Hij is natuurlijk een Nederlands schrijver en programmamaker. En Kofi Annan werd geboren in 1938, hij is de Ghanese secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Daniel Dekker, Nederlands Radio DJ is vandaag jarig, hij wordt 56, en Julian Lennon werd geboren in 1963, de zoon van, hij, van John Lennon en hij heeft ook nog wel wat muziek gemaakt. Anouk is vandaag jarig, zij komt uit 1975, En dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 630 Clotarius II, Frankisch koning. Ja, die namen van vroeger, dat wisten ze wel te verzinnen hoor. In 1971 overleed Frits von Opel, bijgenaamd Raketten Fritz. Hij werd 71 jaar Duits industrieel en raketpionier. Jawel. En Pablo Picasso, wie kent hem niet, 91 jaar, werd de beste man. Hij overleed in 1973, hij is natuurlijk een Spaans kunstschilder. Gerard van het Reven overleed vandaag op 82-jarige leeftijd. Hij was een Nederlands schrijver en dichter. Dat gebeurde allemaal in 2006. En in 2010 overleed Teddy Scholte op 83-jarige leeftijd. Zij was Nederlands zangeres en presentatrice. En de Britse voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk, Margaret Thatcher, overleed vandaag in 2013 op 87-jarige leeftijd. Even naar de extreme toe. In 1905 was de laagste minimumtemperatuur maar liefst min 4,8 graden. En de hoogste maximumtemperatuur schrikt niet, 22,6 graden. Dat was in 1969. Het zonnetje schijnt het langst in 2002 met maar liefst 12,5 uur. En de langste neerslagduur was 13,6 uur. En dat gebeurde in 1962. En wij zijn er weer helemaal klaar mee. En ik heb wat leuks voor je hoor. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly, tot, een dolly Jongen. Hey, dankjewel, dank Dirk. En wat heb je meegenomen? Nog vele jaren. Ik heb een mooie pas sokken voor je meegenomen. Sorry, je bent geboeren. Waarom niet? Ik heb een barf voor de sokken. Waar staat de maat? Kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil? Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Geen leuk, geen cape, maar een dolly dot. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Zij zijn zo mooi, zo leuk. En als ik jarig ben, weet ik wat ik moet vragen Ja, dan weet ik altijd weer precies wat ik dan hebben wil Ze wil het me niet geven en ik zeur nu toch al dagen Nee, ik wil geen fietsje van Boekenbon, geen taart en ook geen grill Ik Geen, geen, maar een dolly dog. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot Zij zijn zo mooi, zo leuk, zo lief en vlot Hij hey, kijk naar nou op tv, kijk dan, mijn verjaardagscadeau Kijk nou even, Ik ben toch zo nerveus en kan al nachten niet meer slapen. Zij zijn ontzettend mooi en daarom is de keuze ook zo zwaar mijn moeder zegt, het kan niet knul, ik kan het niet betalen. Dan leg ik toch wat geld apart, ze weet toch dat ik spaar. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Geen leuk, geen beep, nee een dolly dot. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Zij zijn zo mooi, zo leuk. Zo lief en vlot nee, ik, ik moet voor mijn verjaardag een dolly dot Geen leuk, geen peep, maar een dolly dot Ik nee, moet voor mijn verjaardag een dolly dot Ze zijn zo mooi, zo leuk, zo lief en vlot Ja, in 82 had ik dat ook weer gewild, hoor. Of een dolly dot van een verjaardag. Nu hoeft het niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, ja. <kvasen> <kvasen> so, dat schiet ook lekker op. Dingetje worden met Ik wil voor mijn verjaardag en dolly dot. Het is inmiddels al tien over half zeven hier bij Radio 558 in de Show. En het is tijd geworden voor de twee En dat wordt het dus heel mooi, hoor. Hier is Bob Skeks uit 1977. Ga je horen Wat kan I say? En uit het datzelfde jaar de Lido Shuffle.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 40 uur per dag. Radio Els. De komende nacht daalt het kwik naar 2 tot 5 graden. Mogelijk komt het land inwaarts op een enkel plak enkele plaats, nachtvorst voor Zaterdag is er eerst kans op wat mist. Verder is er af en toe zon en wordt het 13 tot 15 graden in de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Maar in een groot deel van het land blijft het tot de nacht droog. Dus het ziet er eigenlijk toch wel vrij aardig uit en ik heb begrepen dat het zondag nog beter gaat worden. Wij gaan hier ons bezighouden met de Gaswoo uit 1970 en American Woman. Uw. JOL's 558 Met Ferry de Hartog <laughs> De afgelopen show <laughs> Meneer Bank is er al, zie ik. Ja, ik ben vanavond natuurlijk weer vergadering met meneer Bank. En hij heeft ook weer eens een keer zijn buurman meegenomen. Ja, dat wordt weer een gezellige vergadering natuurlijk vanavond. Want dan gaan we weer de nieuwe Elsplaat kiezen. Je hoorde Paul Jong en I'm Gonna Tear Your Playhouse Down uit 1984. En de pret zit er bijna weer op. Ik heb nog één plaatje voor Is wel een bijzonder plaatje hoor. Uit 1995. Peter de Koning met Het is Altijd Lente bij de tandartsassistenten. Ik vond het wel een beetje een leuk plaatje. Dus daar gaan we zo meteen mee eindigen. Ehm... Um, nou, wat de op betreft zijn we natuurlijk maandag gewoon weer Ace en wededienende. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot maandag. Prettig weekend. Bye-bye, zwaaijzwaaij. Het is altijd lente in de ogen van de tandartassie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 Van de tandartsassistenten, is altijd lente in de ogen. Van de tandartsassistenten, op de patiënten, van de assistenten, is er altijd lente. Is altijd lente in de ogen, van de tandartsassistenten, is altijd lente in de ogen. Van de... Dit is Radio Els 558, met het nieuws.